Vijf uur, Joris Tubenitski met het NOS-journaal. In de Turkse stad Istanbul zijn opnieuw gevechten geweest... tussen demonstranten en de politie. Betogers gooiden met stenen en de politie gebruikte traangas. De rellen waren opnieuw rond het Taksimplein. Ook in andere Turkse steden waren rellen. Het protest begon tegen bouwplannen bij het Taksimplein... maar inmiddels richten betogers zich tegen de regering van premier Erdogan. De eurozone zal zich nog dit jaar geleidelijk herstellen. Dat verwacht president Draghi van de Europese Centrale Bank. In een toespraak zei hij dat er grote uitdagingen liggen... maar dat er ook tekenen zijn dat de situatie stabiliseert. Hij zei dat landen wel moeten doorgaan met hervormingen... om het vertrouwen van de markten te vergroten. In Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk en Zwitserland... zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege overstromingen. Er zijn zeker drie doden gevallen...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 Volgens één hoogleraar waren op veel meer keuzevragen... meerdere goede antwoorden mogelijk. Acteur en regisseur Mark van Uggelen is overleden. Hij speelde als tiener de rol van Anton Steenwijk... in de Oscar-winnende film De Aanslag uit 1986. Hij had ook de hoofdrol in enkele films van Eddie Terstal. Als regisseur maakte hij diverse korte films en commercials. Mark van Uggelen was 42. Over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt.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 Ja, welkom terug in deze goede nacht. En uh, ja, we gaan zo naar Jan Emals, hè? die uh, gaat ons goedemorgen wensen. Maar eigenlijk zit Jan nu, lekker, want ik zit op Facebook te kijken... hij loopt nu door de straat waar Harvey Milk in, uh, in uh, San Francisco uh, zijn, uh, zijn hele campagne begon. Weet je wel, Harvey Milk, de, die in 1978 uh, doodgeschoten werd... Nou goed, oké. Okay. Uh, dit terzijde, we gaan luisteren naar Jan Emoes. Track Tracers, het platenhoekje van Jan Emoes. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. Ja, Harry Nielsen en het door hem zelf geschreven Everybody's Talking. Maar ik wil het helemaal niet over uh, Harry Nielsen hebben. Ik wil het uh, hebben over een uh, meneer die datzelfde nummer, Everybody's Talking... hoorde trouwens bij die fantastische film Midnight Cowboy, maar dit terzijde. Ik wil het hebben over de meneer die uh, op zijn solo plaat, zijn allereerste LP uit 1971... Uitpakte met ditzelfde nummer en een versie maakte die duizend keer zo mooi is. Als je hem vergelijkt met die van uh, Harry Nilsson tenminste, dat vind ik. Hij maakte een veel dreigender, donkerder en slepend nummer van Bill Winners. En Everybody's Talking. Everybody's Talking. over Bill Willers hebben. Um, en uh, ik ga weinig vertellen... en veel van hem laten horen. Um, ik vind eigenlijk dat zijn eerste twee LP's... Just As I Am... waar uh, ook Everybody's Talking vandaan uh, kwam... en zijn tweede, Still Bill uit 72... zijn mooiste zijn. Uh, hij heeft verder ook nog wel mooi werk gemaakt. hoor. Je hoort bijvoorbeeld heel vaak uh, die andere hits... A Lovely Day... van een uh, aantal jaren later. Maar je hoort hier een soort ontketende oerstem, vind ik. Iemand die heel trouw bleef uh, aan zichzelf. Op die uh, eerste LP werkte hij samen met Booker T. Van Booker T en de MGs. En die liet hem alle vrijheid. En uh, bovendien haalde hij nog eens fantastische muzici erbij ook. En dat is te horen. Bijvoorbeeld uh, als drummer Jim Keltner. En Steven Stills, die speelt een partijtje gitaar mee. Kortom, we gaan maar eens uh, snel verder luisteren. Op die eerste LP stond uh, de grote hit... Ik laat hem bijna uit mijn handen vallen. Stond uh, uh, die hele grote hit Ain't No Sunshine, die uh, verscheen op single. En op de achterkant stond alweer zo'n donker nummer. Harlem. Sleep, I'm too poor to eat I don't care If I die or not Winter night in Harlem Oh, oh, radiator Won't get hot. En Harlem. We gaan uh, snel door naar zijn tweede LP uit 1972. Die heette Still Bill. Daar was hij wat uh, jazzier dan op zijn uh, eerste plaats. En daarvan Use Me. keep trying to tell me Zullen we dat uh, dikke kwartier Bill Widders dan uh, toch maar afronden met een uh, overbekend nummer? Nee, niet Ain't No Sunshine. Nee, niet Lovely Day. Maar uh, deze: Lean on Me. Bill Widders, van mijn helden, en ook zo grappig ook mijn dochter is helemaal dol op hem, draait hem ontzettend vaak, dus hij schalt vaak bij ons soort huis. Goed, dank, dank Jan Ema's. Tijd voor Kow Van Gemert. Hij zoekt en leest poëzie voor de nacht, nou ja, voor deze vroege morgen. <tieden> Ja. Ja. We vervolgen de gedichten over drank, over dronkenschap. Uh, Wim Hussem. Toen je dronk. Wacht hij uh, is Ja, uh, ook al ruim een ruime tijd geleden overleden. Schreef alleen maar hele korte versjes. Een beetje haiku-achtig. En was ook schilder. Toen je dronken was, luisterde je niet naar me. Nu je nuchter bent, versta je me niet. Levi Weemoed. Gezonde tweedrank. Het gaat goed met mij. Oh, ik heb zo'n lol. En niet van puur alcohol. Wat ik dan drink? Ach, louter tikken. Eén kwartje never, drie kwart snikken. Mm. Hendrik de Vries. Men zegt als rijke drinken, dat gaat er vrolijk aan toe. Als arme drinken, scheldt men het voor dronkenmansgedoe. Zit iets in? Zit iets in, hè? Ja. Driek van Wissen. Het wrakke lijf, verziekt door de jenever... vindt het gezond verstand als tegenstrever. Want enerzijds trekt naar de kroeg het hart... toch naar het kerkhof anderzijds de lever. Dan lees ik een paar van Jan Boerstoel. En die vind ik nogal grappig om je er waar te zeggen. Check up. De dokter balt een boze vuist en ziet de dood al naar mij wenken. Ik moet van hem eens nagaan denken. Maar dokter, daarom drink ik juist. Ja, dat ja, ken ik wel. Ja, Keuze. Allemaal boerstol nog, hè? Drinken doet een beetje zeer, maar nuchter leven nog veel meer. Dat is ook best wel waar. Ik uh, zal het niet ontkennen. Nee, nee helaas. Dat is, uh... Spreekwoord. Dat vind ik ook wel herkenbaar. Spreekwoord: alcohol en meiden, dronkenschap en lijden. Waar een wil is, is een weg. Maar soms ontbreken beide. <lacht> en dan linguistiek. Wanneer men spreekt over de kroeg, dan luidt het meervoud: kroegen, doch slechts zeer zelden heeft genoeg te maken met genoegen. Ja, dat komt. Ik vind dat werkelijk. Ja, Laatste van Boerstel. Ochtendmens, de morgen kost normaal als strijd, maar zeker tegen sluitingstijd. Dan twee gedichtjes van Gerard en Brabander. Daar moet ik altijd aan denken dat vlak na de oorlog zijn... bundel De Holle Man, in enorme stapels bij de slechte... voor een kwartje waar ze te koop... En hij kocht er dan een paar en ging dat in het café elders verkopen... voor vijf of tien gulden. Dat ging als een, als een razende, want na de oorlog waren er niet zoveel boeken te kopen. Dus mensen kochten dat grif. Op een gegeven moment was hij dat weer aan het doen, maar waren ze op. Toen liet hij een, een, een, een taxichauffeur even naar de, naar de slechte gaan... om nog wat, wat uh, holle mannen in te slaan. En die man kwam terug met een boek. Maar hij had het niet helemaal goed begrepen. En hij had... Een, kinderboek gekocht een hele stapel. En dat kinderboek heette Hobbelen Maar. Waar het dus de klepel horen luiden. Maar, maar Gerard de Brabant ging het rustig en voor dezelfde prijs verkocht hier. De dichter. De dichter is alleen maar dorst en buik... en tot de boorden berstensvolle kruik. Hij gist en borrelt tot hij eindelijk barst... en in de droesen zingt en tanden knarst. Dat was dus een enorme innemer, zoals het ja. duidelijk zal zijn. Tot slot, je nevertranen. Mijn ogen tranen van de drank. Mijn hart huilt, maar het wordt geen klank. Het is een zacht en zoet verdriet dat doorklinkt in dit kleine lied. Let me go home, whiskey. Let me walk out that door. Let me go home, whiskey Let me walk out that door I got orders for my baby I can't come home drunk no more Let me go home, whiskey Let me walk out that door Let me go home, whiskey Let me walk out that door. I got orders for my baby, and I can't come on drunk no more. Whiskey in the morning, whiskey late at night. Long as I get my whiskey, everything's alright. Let me go home, whiskey Let me walk out the door Let me go home, whiskey Let me walk out the door I got all for my baby I can't come home drunk no more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 Let me walk out the door I got all for my beer I get home drunk no more Ja, dat was eh uh, Snoeks Let me go home Whisky. Dat voor Simon Carmiggelt. Blijf hem lezen of nou, ontdek hem. <middels> De man die in de kroeg lange tijd aan het tafeltje naast het mijne... neerslachtig in zijn lege glas had zitten kijken... hief het hoofd en vroeg... Heb ik alles betaald? Alles, zei de kastelein. De man stond op enigszins wankel. Keek door het raam naar de grauwe onherbergzame straat. Ging weer zitten en zei... Ga je me er dan nog maar heen. Toen het glas hem was gebracht nam hij een slok, keek me somber aan en sprak Ik ben ook maar een waardeloze opdonder Zulke momenten in kroegen onderga ik als moeilijk Je kunt niet zeggen ja, dat is zo Want je kent de man niet en bent dus onbevoegd op bijval of tegenspraak het beste is een wegwerpend gebaar met de hand... dat elke bewering iets betrekkelijks geeft. Ik maakte het en de man keek daarna. Hij had een in beginsel eerlijk hoofd. Een waardeloze opdonder, herhaalde hij... ten bewijze dat het handgebaar hem niet tot andere gedachten had gebracht. Ik zit hier de hele dag al in die stinkroeg. En gisteren ook. Maar daar gaat het nieuw. Ik kom hier niet eens vaak. Dus uh, jij moet niet gaan lopen rond vertellen dat ik elke dag zit te zuipen. Want dan ben jij ook maar een waardeloze opdonder. Hij stond op en vroeg: Heb ik alles betaald? Alleen dat ene pilsje niet, zei de kastelein. De man liep door het lege café naar de tap en legde het geld neer. Toen bleef die geruime tijd in gedachten verzonken staan... keerde bij het tafeltje terug en zei... Nou ben ik 38 jaar met die vrouw getrouwd. Een wijfie van goud. Hoe een zwerver als ik uit zo'n wijfie heeft kunnen krijgen... dat snap ik nog niet. Uh, niet dat ik te lui ben om te werken... Jij moet niet gaan lopen rond vertellen dat ik te lui ben om te werken. Want dan ben je ook maar een zwerver. Morgenochtend om zeven uur, dan ben ik present. En dan pak ik hard aan. Goed. Vandaag ben ik doorgezakt. En gisteren. Maar. Dat heeft een reden. Hij keek weer naar de kastelein en vroeg: Heb ik nou alles betaald? Ja, man. Weer richtte hij dus een blik op mij en zei. Een waardeloze optonder, dat ben ik. Neem nou die regen, vorige week s'avonds. Ik woon in een oud rothuisje, dus het gaat lekken. Want die huisbaas, die doet niks aan de dak. Als je hem opbelt, dan doet hij net of hij kind is. Nou, misschien is hij wel kind. Maar goed, het is avond en het lekt. In de huiskamer, in de keuken, in de gang. Maar niet in het slaapvertrek. Nou ben ik wat dat betreft een rare snijder. Ik ga van de feiten uit, voel je. Ik denk, het lekt, maar het lekt niet in mijn bed. Dus ik ga in mijn bed liggen, lekker warm. Krantje erbij. Kratje bier ernaast. Wippertje bij de hand. Wat wil je nog meer? Nu maakte hij het handgebaar. Maar wat doet dan een vrouw? Vroeg hij recht op de man af. Dat weet ik niet, zei ik. Ik wel, zei hij. Een, een vrouw gaat door de woning lopen, nodeloos. Die zet overal emmertjes neer en tijltjes. Dan hoor je het nog lekker ook. Ting-tang, ting-tang, ting-tang. Goed, dat is nog tot daar aan toe. Hij wreef met zijn hand over zijn gezicht. En riep, ga je me nog een pils? Hij ging het zelf halen, betaalde boter bij de vis en zei terwijl die met het glas in de hand naar het tafeltje terugliep. Maar wat doet een vrouw nog meer? Als al die emmertjes en al die tijltjes staan... blijft ze maar ronddolen door de woning. Ik stap ten slotte uit mijn warme bed en ik zeg, wat doe je nou toch? Ze zegt, ik wil weten waar die droppels vandaan komen. En ik zeg, mens, die droppels komen uit de hemel. Daar kunnen wij toch niks aan doen? Maar ze bleef maar darren en darren en darren. En na een half uur kwam het ineens over me, de drift. Ik sprong die slaapkamer uit en ik schreeuwde... Als je verdomme nou niet naar bed komt, dan schop ik je naar bed. Het was net of ik met een zweep over de gezicht geslagen had. Zo keek ze. En toen kwam ze naar bed, heel bangelijk. Hij stond op. Een waardeloze optonde. Dat ben ik, zei hij. Waarom deed ik dat nou? Een wijfje van goud. Maar ja, dat glazer met die emmertjes en die tijltjes. Wat had dat nou voor zin tegen regendroppels valt toch niks te doen? En in bed lag hij droog. Hij keek opzij en vroeg. Heb ik alles betaald? Goeie god ja, zei de kastelein. Ah, Simon Carmichelt, blijf hem lezen. Uh, in het kader van dat het eigenlijk uh, elke week, uh, elke dag, moederdag is. Huh? Nou ja goed, nog iets fijns uit mijn uh, moedercollectie. Jan-Kees, luister eens even! Zeg, luister nou eens even naar je moeder! Ja? Ik ben op dit ogenblik zoveel dingen kwijt. Weet jij niet waar ze zijn? Ja, maar wat dan, moeder? Nou, ten eerste ben ik mijn paardrijbroek kwijt... ...en dan ook nog die prachtige college-schaal. Nee, die heb ik niet gezien. Echt niet? Ja, die rijbroek wel. Daar heb ik gisteren in gereden. Maar die is totaal naar de kloten, Die heb ik weggeflikkerd. Ik ben enorm gevallen gisteren. Nou, en dan minstens de helft van mijn bijou is ook verdwenen. Kan ik nergens meer vinden. Heel veel goud en mijn parels en wat edelsmeetwerk. Weet jij waar dat is? Nee, weet ik niet. Echt niet? Denk eens goed na. Ja, wacht even hoor. Die parels die heb ik aan Petra gegeven. Nou ja, als het dan maar wat wordt met dat meisje. Ja, maar ik heb het net uitgemaakt gisteren. Maar Jan-Kees, lang was je met haar dan? Eh, uh, twee dagen. Nou, dat kan toch niet? Volgens mij pak je dat volkomen verkeerd aan. Maar ik weet het goed gemaakt als mama jou nou eens wat voorlichting geeft, hè? Dat ik je het een en ander ga vertellen hoe jij met vrouwen om zou kunnen gaan. Eh, uh, nou laat maar zitten. Is dat geen verdomd goed idee? En dan kan jij wat leren van mijn ervaringen. Godverdamme moeder, nee! Oh. En trouwens heb jij mijn brasblazer ergens gezien, want die kan ik nou weer nergens vinden. Oh, die blazer die zo kapot was? Ja, hey, die is kapot, want dat hoort zo hè, bij een brasblazer. Oh, nou, die heb ik gisteren heerlijk voor je gewassen. Oh, nee, hè? Ik heb alles gerepareerd. Oh, moeder, fuck ik heb man. Ik lekker de knopen aangezet, de voering, die hing er helemaal uit. Jezus, maar je gaat toch geen brasblazer wassen? Nou, is heel erg opgeknapt, ja, maar hoor. Ja, het is toch geen gezicht? Je gaat geen brasblazer opknappen. Die moet zo blijven. Wat moet ik nou aan vanavond als ik ga zuipen? Ga je dan met een meisje zuipen? Nee, moeder, met een dispuut natuurlijk. Ik heb helemaal geen zin in een vriendin. Maar dat is toch heel ongezond? Waarom wil je dan geen meisje? Ik heb op dit moment gewoon geen behoefte aan vreemde handen aan mijn puddingbux. Huh? Maar dan moet je ze ook niet aan de bux van je vader laten zitten. Ja, dag, moeder. Oh. Pudding. <laughs> puddingbux, nou Fantastisch. Nou, genoeg gelachen. Uh, hier poëzie van Ida Gerhard, voorgelezen door Henk van Ulsen. Sonnet voor mijn moeder. Gij hebt, moeder, dit leven zwaar gedragen. Gelijk ik het zwaar draag. Wij zijn verwant. Wij horen in dit stormbevochten land van kavels... tussen dijk en stroom geslagen... Ik heb uw gang. Die driftige en toch trage voetstap, die onverzettelijke trant. Uw harde hand herken ik in mijn hand, onwrikbaar om de schrijfstift heengeslagen. Machtig zijn wij, in liefde en in haat. Gij hebt u doodgehaat, hatend het meest uzelf om de liefde die gij schondt. Ik ben genezen van het bitter kwaad. En eer in stugheid wie gij zijt geweest. Van mijn talent de donkere moedergrond. Ja, ik vind dat heel mooi. Mooi gedaan. Uh, deze winter zal ze uitglijden. Op een dag zal het glad zijn. Moeder gaat het hondje uitlaten. Ze breekt haar heup. Ze moet naar een ziekenhuis. Ja, ik citeer hier F. Starik. En uh, in november 2012 begon hij de belevenissen van zijn dementerende moeder te documenteren. In korte hoofdstukjes van gemiddeld zo'n 150 woorden beschrijft hij pijnlijk nauwkeurig hoe zijn moeder, precies zoals hij al voelde, na haar val in het ziekenhuis beland en vervolgens in een verzorgingstehuis zal moeten worden opgenomen. Maar zover is het nog niet. Ze is nog steeds thuis.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 Like a motherless child Sometimes I feel Like a motherless child A long way From home Alarm mijn moeder weet zeker dat ze de auto op donderdagmiddag 8 november nog heeft gebruikt om boodschappen te doen. Dat staat in haar agenda. Ik vertel haar dat haar rijbewijs sinds eind augustus al verlopen is, dus dat ze niet meer in haar auto mag rijden. Dat het me niet waarschijnlijk lijkt dat de vaste overtuiging dat ze afgelopen donderdag de auto heeft gebruikt om boodschappen te doen, op waarheid berust. Maar ze weet het zeker. Ze tikt met haar vinger op donderdag. Het staat in de agenda. Ik vertel haar dat we vorige week hebben geprobeerd de auto te starten. De accu was leeg. De motor sloeg niet aan. Het alarm deed het nog wel. Fleur. Moeder heeft een hondje. Fleur. Op gezette tijden piept het dat het tijd is om uitgelaten te worden. Het is maar een klein hondje, van een speciaal ras. Want in onze familie haalt men niet zomaar een hond van de straat. Het moet wel een beetje een speciale hond zijn. Het hondje is van een soort dat er speciaal op is gekweekt... dat het bijna niet kan ademhalen. Het is meer snuiven wat het hondje doet. Ik heb geen idee of het hondje zich dingen herinnert... Het maakt in ieder geval handig gebruik van het feit... dat je mijn moeder ieder half uur duidelijk kunt maken... dat het hoog tijd is om naar buiten te gaan. Als het hondje mij ziet, blaft het en kwispelt. Het hondje blaft en kwispelt bij iedere bezoeker. Het hondje blaft en kwispelt zelfs als de buurvrouw langsloopt. Iedere dag dezelfde buurvrouw. Je weet het niet. Sometimes like a motherless child, a long way from home. A long way from. Marjolein van Heemstra eh, schrijft wekelijks een fijne column voor eh, het dagblad Trouw. En eh, nu onderzoekt ze haar Facebook-vrienden. Wat zijn dat eigenlijk voor vrienden? that's what friends are for. You just think they look cute?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 die in het echt geen Rick heet, maar niet wil dat ik zijn echte naam opschrijf... als ik daarbij ook vermeld dat hij drugscourier is. En dat wil ik wel graag vermelden, dat van die drugs... omdat dat het bewijs is dat Rob ongelijk heeft. Het bewijs dat Facebook mijn wereld niet alleen maar benauwder maakt... maar hier en daar ook verruimt, omdat ik sinds ik vrienden ben met Rick... weet wat voor vind ik leuks een Rotterdamse drugscourier op zijn profiel heeft staan. Rick en ik woonden een paar jaar lang in dezelfde buurt in Capelle aan de IJssel. Hij was klein en grappig en had puntig stekelhaar waardoor zijn hoofd iets van een kastanjebolster had. Vol afweerwapens tegen vogels, eekhoorns en wat hem nog meer zou kunnen belagen. Er gingen op de basisschool verhalen rond over Riks vader. Hoe die hem soms tot op straat achterna zat met keukengerij. Rick stond synoniem voor ruzie. Met juffen en meesters en ouders en klasgenoten. Maar volgens zijn profiel is nu alles dik in orde. Hij heeft een blonde vriendin die lief lachend voor hem poseert... een vrolijke pitbull en een knalrode Volkswagen Golf... We zitten in Café du Doc in Rotterdam. Rick heeft een warme chocomil besteld omdat het regent, zegt hij. En als het regent wil hij iets warms. Hij zegt dat hij het leuk vindt elkaar weer eens te spreken. En dat bij hem alles op rolletjes loopt. En bij jou, met je kunst. Hij kijkt bezorgd. Ik stel hem gerust. Hier alles goed. Hij grinnikt. Je was altijd een stuut en kijk eens wie er van ons nu meer verdient. Ik doe wat ik leuk vind, zeg ik. Ik ook, lacht Rick. En dan wil hij herinneringen ophalen. Aan de keer dat hij met een kettingslot achter mijn buurjongen aanzat... en ik riep dat ik de politie zou bellen... en de pauze waarin ik hem van de stenen dolfijn op het schoolplein duwde... tand door zijn lip. Je was sneaky, jij, zegt hij. Vet sneaky. Ik vraag waarom hij mij ooit een vriendschapsverzoek stuurde... als ik zo sneaky was. Rick denkt, na. Nou, je vroeg soms wat aan me, zegt hij dan. Je was de minst erge van al die wijven. Ik besluit het als compliment op te vatten... en probeer het gesprek richting Facebook-vriendschappen te sturen. Ik leg Rick de theorie van Rob voor... Dat Facebook-vrienden in potentie al vrienden zijn... omdat je altijd mensen verzamelt die je vroeg of laat toch tegenkomt in het echte leven. Een benauwde cirkel van vrienden, van vrienden, van vrienden enzovoort. Gelul, zegt Rick, terwijl hij de slagroom van zijn chocomel in één hap naar binnen werkt. Wij zouden nooit vrienden zijn. Jij bent die stuut, ik rij rond, het is juist andersom. Dus wij zijn Facebook-vrienden omdat we nooit echte vrienden zouden zijn, vraag ik. Rick knikt, juist hem. En meer wil je er niet over zeggen. Als we anderhalf uur later drie basisschooljaren hebben opgehaald, rekent Rick tevreden af en brengt mij met de auto naar het station. Dat was weer genoeg voor 20 jaar, zegt hij als ik uitstap. Hij toetert en scheurt weg, zoals het een Facebook-vriend betaamt. Facebook, Facebook. I heard on Facebook. Ha! Nou, dat is ook weer voorbij. Uh, en dan nu uh, muziekliefhebber en kenner. Voorzitter van de Spam, de stichting ter promotie van de achtergrondmuziek, Rex van Beuningen. Jan Emaus praat met hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Eemans. Nou, we blijven dicht bij huis eigenlijk, hè? Ja, we gaan uh, Willy eens even in het zonnetje zetten. Ik dacht dat we wel eens een keertje tijd hier in de nacht van het goede leven... om Willy eventjes, uh, eventjes aan de mensen weer hervoor te stellen. Want eigenlijk was het een van de grootste zangers die Nederland ooit heeft gekend. En de kleinste. En de kleinste, ja. Hij, was niet, uh, Hij kwam ongeveer tot hier. Ja, ehm... Um... Dus... Hij uh... wijst nu op de streek waar de navel zich bevindt. Inderdaad. Maar dat is uh, geheel uh, uh, terzijde. Want het was een grote zanger. Het was een hele aardige man. Er zijn een aantal dingen van hem bekend. Eén zal ik nooit vergeten dat als hij in Italië met zijn gezin op vakantie was geweest, dan reed hij Eerst een rondje rond de Westerkerk en uh, rond de Westertoren, die mooie Wester. En dan vervolgens pas naar huis. Stop. Dan uh, hoe moe ze ook waren. Ja, ja, ja. al had hij uh, 25 uur gereden met haar gezin. Dat sliep allemaal, dat was moe, we naar huis, janken, janken, janken. Om de Westertoren, want dat was het centrum van de wereld. En dan kon Willeke condenseuren wat ze wilden, van papa, gaan we nou niet, nee... Nee, morgen ben ik de bruid. Amoula, we gaan gewoon eerst even een rondje rond de Westertoren. Maar dat leidt mij helemaal af van waar ik het eigenlijk over wil hebben. Want uh, uh, het, is, het is een publiek geheim... dat, uh, dat uh, Willy Alberti, Kareltje Verbrugge, in het echte leven... Um, dus eigenlijk helemaal niet... Uh, wist waarover hij zong als hij in het Italiaans zong. Uh, dus dat was allemaal een hoop fonetiek bij. Nou heb ik me eigenlijk eerst in zijn, in zijn uh, uh, uh, geest in, proberen in te leven. Um, uh, en een Italiaans nummer uh, gepakt van hem. En, en dus een, er een, een vrije vertaling op losgelaten. Dus, ja, ik... Klopt het dat jij straatmuzikant bent geweest op de Brug der Zuchten in Venetië? Dat is heel lang geleden. Ik weet niet waar je die informatie vandaan hebt, maar ik vind het leuk dat je het uh, zegt. En inderdaad, ik heb de gekste dingen gedaan om aan de kost te komen. Rex nou, van Beuningen heeft in zijn handen ja. een singeltje. Een single. O, oh, Marianariello. Dat is een, een, een, een Napolitaans visserslied Gezongen door onze grote vriend um, um, Willy, Willy, uh, Willy Alberti. En jij hebt een vertaling gemaakt. Ik heb een vertaling en. Kijk, dat is de. Dat is goed. Dan zit meteen in die sfeer. En okay. um, je hoort hij. Kan je een klein beetje zeggen... we Dan maak ik een keer vertalen, want het is uh, de vertaling is. Oh jee, je bent er al. Wacht even, we halen hem even terug. We halen hem even, halen hem even, ja, even terug. een stukje terug. Ja. Ik heb ook eigenlijk een Willy die, die, die fonetisch aan de gang gaat. Maar ik heb even de, de, de, de vrijloop in de vertaling. Oh o jee, je bent er al. Ik maak uh, snel het eten klaar. We eten vandaag, hoe origineel, spaghetti. Spaghetti Bolognese natuurlijk, je begrijpt het. Dan is het me stiennes ti brasile ajutame a in de oven al arabiata. Dat is een, een pittige saus met een flinke... Ja, met een flinke kaaskorst. Hoor je hem nu zingen hè, eigenlijk? Ja? Ja? ja, dat is de vertaling. Vicino Mare Facime Amori, dan als hoofdgerecht. Dat is de vertaling, hè? Vis uit de zee, heel gemakkelijk, met een heerlijke, met artichokerharten. Dus dat hier, uh, uh, uh, Acora, dat is je arti uh, uh, hart, uh, artichokerharten. Dus. Uh, en dan gaat het verder. Ja? Vida ja. Sebata, Lonna, Comas, Tu Cores. Uh, ska, dat is allemaal plat-Napolitaanse, dat moet je maar kennen. En speciaal pens. Pens? Ja, dat is die Italiaan, dat is een, een delicatesse. Op het menu gewoon pens. Ja, dat, dat, dat doen ze in, uh, onder andere in, in, in, in zuidelijke Europese landen. Dus um, en, uh, maak maar snel je bordje leeg en ligt nog wat. Dan krijg je van mij een lekker toetje en pak ik de telefoon op. Dat is eigenlijk La Crema de la Telefone a Fagia a Dan pak ik de telefoon ja, op. Ja, want tijdens het, het, het serveren van het toetje ging de telefoon. Met Willy vaak gebeld onder het eten. In Italië gaat ook wel eens de telefoon. Ah, nou, dat snap ik wel. Maar ze nou, dat... zitten dus aan de pen. De familie Alberti zit aan de pens. Ja? <laughs> en dan gaat de telefoon. Ja. Dan zegt Wil ik dus papa telefoon? Papa, telefoon en... en dan legt hij zijn pens even. Legt hij even weg. Uh, en niet een, het klinkt natuurlijk niet zo lekker, want wij eten geen pits, maar dat in een, in een rode wijnsaus. Nou, uh, ja. daar is je je vingers mee op. Nou, goed, hallo, uh, met Willy. Ja, uh, met Johnny Jordaan. Dat was zijn neef trouwens, hè? weet je. Ja. De, uh, ja, dus die... En wilde Johnny. Inderdaad. Daar had hij dus, daar had, daar had dus Johnny Jordan in de telefoon. Pens even opzij geschoven. Hè? Ja. Want het is zo'n schitterend, Maar eigenlijk is het ook wel raar om te, te beseffen... dat eigenlijk deze man dus maar wat zingt. Die, ja. ja. Maar daarom heb ik ook een eigen vrije vertaling erbij gemaakt. Ja, en een hele goede ook. En ja. nou, dan kan die telefoon toch wel een keer gaan. Dat is toch helemaal niet erg. En ja, tot volgende week Lex. Ja, tot volgende week, Jan. Alweer een nieuwe dimensie in de geschiedenis van de muziek. Zo is dat. <middels> nou, hij is klaar, ja. Hij is echt helemaal klaar. Dankjewel, Rex van Beuningen. Uh, en Jan Emoes. In uh, het eerste uur hadden we uh, leuke jonge muzikanten, uh, Fonky en Teak, de gast. En uh, de zangeres Julia Schellekens, overigens, uh, oh nee, dat ga ik niet zeggen, wiens dochters is. Nee, dat ga ik niet zeggen. <laughs> dat is geheim. Nee, die, uh, die is helemaal gek, vertelde ze. Hij is 18, ik heb net eindelijk samen gedaan, dat is helemaal gek van Anouk. Nu wordt het wat minder, want nou, nu heeft Anouk een nieuwe plaat uit. En ja, ze is minder dan rockbitch. Ja, een moeder. En uh, ja, god, als je 18 bent. het uh, is nou, dus, dus minder, uh, hoe noem je dat nou? Uh, model voor haar dan uh, daarvoor. Uh, en daarom laat ik dit even Anouk horen. Only your mother, dat nummer ik ook zo prachtig plaat, vind ik. Yeah. In mm. That's what we do. We hardly sleep at all. We're just lying here with our mind full of thoughts Awake, dwelling on mistakes we've made the And what we give to turn back time sometimes To keep away that pain in life And how we try to give you so much more For you're my eyes, pride, my fantastic four Only a mother, only a mother would understand. Ooh. To the strongest kids I will ever know. sunlight on a rainy day. Yeah. My falling stars when I'm far. Soundscape ook zo mooi op deze plaat. Uh, dat was Anne natuurlijk. Hè, van haar uh, laatste album. Oké. Okay. Dit is het einde van het programma. Ik zou zeggen: vergeet onze website niet. www.adelinevanlier.nl. Kun je van alles teruglezen, ook de playlisten. En terugluisteren. En je kan me ook bevrienden op Facebook. Ik, ik probeerde net al de podcast van het eerste uur erop te zetten. Nou ja, mail me. Het uh, Volgende week dan is Jori Zwart de gast. Thank you. a graveyard forever like myself the road is a fine life